Het weer vanavond droog en flinke opklaringen. Morgen volop zon. Het wordt 20 graden aan zee en in Limburg plaatselijk 25. Dinsdag nog een paar graden warmer. Vanaf woensdag weer kans op buien. Dit was het NOS Show.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 Um, nou, het ging over transformatiecoachen en uh, dat gaan we vanavond uitwerken. Uh, vanavond hebben we Ariane Vergalen en uh, ze begeleidt als coach al meer dan twintig jaar managers en medewerkers, teams en organisaties om vanuit passie hoge resultaten te behalen. Nou, wie wil dat niet. Daarnaast leidt ze coaches op het post HBO-niveau en van haar hand verschenen boeken. Lopen doe je zelf vanuit persoonlijke kracht je levensloopbaan sturen. Coach de coach.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 ik ben er wel een tijdje mee bezig geweest Maar uh, ja, ik heb er een goed gevoel bij En ik heb ook wel het idee dat de klanten uh, Het publiek van Ananda Het ook heel mooi gevonden hebben Het was zeker een zeer inspirerende av uh, avond Kan ik zelf al zeggen Dankjewel. Ook als ja. zijn gast geweest Ja, ja, ja. Jij hebt, uh, Je hebt het georganiseerd hè? Ik heb het georganiseerd ja. van, Ging A dat, uh, yeah? van A tot Z ja. dat eigenlijk ja. Ja. De, ja. Ik heb uh, Lauwens nog even gesproken gisteren okay. uh, Bij uh, Boeddha Dance ja. En uh, hij vond het ook een hele leuke avond Hij zei wel van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 ZANG EN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 de barricades staan Want beter een oorlog dan gewapende vrede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 Van stel, ik ben hier, uh, ik ga naar deze uitzending. Ik, ben, uh, ik vind het best spannend. Voor zo voor zo'n microfoon even hè, met mijn neus. En twee van die interviewers. Dan kan ik een gedachte hebben: oh, dit is eng. Want ik uh, moet het nu wel heel erg goed vertellen. En so, ja, dan ook nog dicht genoeg bij de microfoon zitten de hele ja, tijd. Ja, ik Oh ja, ik moet het goed doen. Uh, tegelijkertijd kan ik een kriebel in mijn maag hebben van spanning.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 dus het is alleen iets anders dan energetisch werk. Het is uh, energetisch ja, dus, in balans komen. Dus, ja, dus, ja.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 Behouden, maar het is breekbaar als glas Ik twijfel aan mezelf